1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Taksimplein in Istanbul hermetisch afgesloten. De nieuwe Iraanse president Rouhani spreekt van een zege op de extremisten... en predikt gematigdheid. En opnieuw bomaanslagen in Irak.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 Ik ben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 Nou, er zijn ook heel veel gewonden gevallen. Hier rijdt weer een, uh, een ambulance weg. Nou, ze zegt, uh, we moesten naar min 1 vluchten. En ze, en ze hebben daar ook traag was ingezet. En het was helemaal afgesloopt. Moet je je voorstellen, we, we hadden echt het gevoel dat we aan het stikken waren. Zo erg was het. Ze zijn genadeloos. De demonstranten proberen de waterkanonnen van de politie tegen te houden. Ze staan hier al met de handen omhoog. Hier worden gewonden afgevoerd. Een jongen die nog oud is. Hij wordt hier nou even heel veel gras gespoten. Dat was het Gezi-park vannacht in Istanbul. Um, en Bram van Meurt, hoe is het nu? Het is nu nog steeds onrustig uh, in Istanbul, uh, ook in Ankara en Istanbul. Uh, een aantal wijken rondom het park, uh, Osman Bey, Harbiye, waar gisteravond ook heel hard gevochten is. Daar gaat het gewoon nog steeds door. Dus stel je gewoon dezelfde rookwolken van Traga's voor. Uh, Kurtelouch is nog een andere wijk waar ook gevochten wordt. En op dit moment uh, zien we ook, horen we ook berichten over... Ankara, waar in het centrum van de stad uh, weer hard gevochten wordt tussen een aantal demonstranten, laat ik zeggen tientallen, uh, en de oproerpolitie. Uh, wat weet jij van de berichten dat het Gezi-park nu hermetisch is afgesloten door de politie? Ja, dat is zo. Dat is een feit sinds uh, gisteravond acht uur Nederlandse tijd. Uh, de politie is daar met uh, nou ja, honderden agenten tegelijk ingekomen. Heeft niet alleen de demonstranten weggejaagd, maar ook journalisten. I Iedere journalist die daar uh, nog binnen probeert te komen, uh, wordt zijn perskaart afgenomen. Uh, mensen die daar nog uh, foto's hebben gemaakt. Uh, be be Beklaagt zich over het feit dat hun camera's geleegd moeten worden. Niemand begrijpt precies waarom, maar kennelijk uh, wil de politie absoluut geen pot kijken met wat er nu allemaal aan bewijsmateriaal wordt opgehaald uh, rondom het Gezi Park en tegelijkertijd horen we heel veel berichten over uh, demonstranten die gearresteerd zijn... doktoren die gearresteerd zijn. Er is ook een aanval geweest op een ander hotel uh, dan waar wij gisteren waren... waar uh, de berichten zijn dat mensen in die lobby van het hotel... gewoon hun maskers zijn afgerukt door de politie... en vervolgens is daar traag als overheen gespoten. Heel veel vijfsterrenhotels uh, rondom taxi. en er liggen er nogal wat, zijn geraakt door deze gebeurtenissen. En uh, reken maar dat vandaag de woede daarover nogal even doorgaat. Wat interessant Woord. Vanaf uh, een uur of zes komt er elders in de stad een hele grote bijeenkomst voor de regering, voor premier Erdogan op, op de been. Tienduizenden aanhangers van hem worden daar verwacht. En dan krijg je dus dat er in verschillende delen van de stad verschillende aanhangers en tegenstanders aan het demonstreren zijn. Jij ja, zegt de, de politie is bezig met het ophalen van bewijsmateriaal. Wat, wat bedoel je ja. daarmee? Nou ja, de, de, de, daar, wordt, daar wordt druk over gespeculeerd uh, op Twitter en Facebook. Ik wil daar niet al te veel aan meedoen, maar sommige mensen zijn heel erg bang dat er uh, bewijsmateriaal wordt uh, geplant. Uh, je moet nagaan dat er in de afgelopen 48, 72 uur nogal wat teksten zijn geweest van de regering uit. Uh, de, bijvoorbeeld de minister voor Europese Zaken, Edjman Baez, noemde gisteren iedereen die nog op het Taximplein zou komen, een terrorist. Eh, premier Erdogan heeft het voortdurend over extremistische en bandietengroeperingen die hier aan het demonstreren zijn. Dus mensen zijn heel erg bang dat er bewijsmateriaal wordt verzameld om ze straks later in een rechtbank te veroordelen daarmee. Eh, die, dat Gezi Park is natuurlijk van het ene op het andere moment ontruimd. Dus al die tenten die daar stonden met alle spullen, met alle documenten, tijdschriften, boeken. Alles is daar achtergebleven gebleven en in beslag genomen. Niemand mag daar meer terug. Ja, ze wilden dus met het ontruiming van Gezi Park een, een punt zetten achter de protesten. Dat gaat niet lukken, hè, zo te horen. Nee, nee, kijk, uh, uh, ik had juist aan het eind van de afgelopen week het gevoel... Dat, het, uh, dat er een meer verzoenende houding werd ingenomen. Erdogan nodigde een aantal van de initiatiefnemers van het protest in Gezi Park uit... om te praten over een oplossing. Uh, hij beloofde dat hij zich aan de rechtelijke uh, uitspraak zou houden... om het park niet te vernietigen. En als dat groene licht alsnog zou komen, dan wilde hij het voorleggen per referendum. Dus dat nam enorm de spanning af in de stad... Tot aan gisteravond toen hij zei en nu is het afgelopen binnen een uur na dat hij zijn laatste speech hield in Ankara uh, is er ingegrepen en met ja ik heb zelf wie uh, kon net zelf horen gezien met hoeveel uh, geweld dat gepaard gaat natuurlijk. De politie wil gewoon in controle zijn van het centrum van, van de stad. Maar je vraagt je af waarom er tragasgranaten in de lobby van een vijfsterrenhotel geschoten moeten worden. Waar vervolgens niemand meer weg kan rennen. Waar ik heel veel mensen flauw heb zien vallen met, uh, met grote ademhalingsproblemen in het ziekenhuis zijn opgenomen. pan van Meulen in Istanbul, dankjewel. Een overwinning van gematigden op hardliners. Zo noemde de nieuwe president van Iran Hassan Rouhani zijn verkiezingszegen. Rouhani won al in de eerste stemronde, de Iraanse presidentsverkiezingen. Heel verrassend. En in verschillende steden gingen duizenden mensen de straat op om zijn overwinning te vieren. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Rouhani beloofde tijdens zijn campagne dat hij een gematigder koers zal varen dan zijn voorganger Ahmadinejad. Maar wat houdt die gematigdheid nu eigenlijk in? dat hij waarschijnlijk uh, op buitenlandpolitiek... wat natuurlijk voor het Westen heel belangrijk is... vanwege de nucleaire onderhandelingen... een soort andere toon zal aanslaan. Hij zal vriendelijker praten. We zijn natuurlijk van Iran gewend... dat het altijd maar gaat over geen enkel compromis... en we geven nooit iets toe... en het nucleaire programma is ons absoluut terecht... en uh, de gesprekken zijn er... zodat het Westen uh, kan inzien... dat wij gelijk hebben. Ik denk dat hij een soort van... Uh, uh, ja, meer een andere tactiek los, uh, los zal laten. Maar let op, een tactiek is natuurlijk niet een ander doel. Hassan Rouhani zal geen man zijn die zegt... oh, morgen gaan we ons programma even uh, in de mottenballen zetten. En het Westen, u hebt gelijk. Nou, en dat geldt ook een beetje voor de binnenlandse politiek. Mensen hebben hem gekozen... omdat hij beloft dus heeft van meer vrijheid... Uh, betere uh, relaties met het buitenland. Uh, en uh, ja, de druk op mensen moet wat verminderd worden. Zo willen ze dat. En ik denk dat hij dat in soort kleine voorbeelden gaat doen. Dus gisteravond werkte opeens uh, het internet weer... Nou, dat het nadat het een paar dagen niet had gewerkt. Het zijn kleine dingetjes die laten zien dat er misschien een andere wind gaat waaien. Maar iedereen is natuurlijk heel benieuwd hoe ver hij zal gaan... met het doorvoeren van kleine of misschien zo grote hervormingen. Ja, hij wil wat meer, open, wat meer openheid ook. Maar als je wat meer openheid geeft, dan gaat de geest uit de fles misschien. Nou ja, dat, dat, hangt, dat hangt er natuurlijk van af. Uh, je hebt allerlei verschillende manieren om groepen mensen te controleren... Uh, of je gooit als in de lobby van een vijfsterrenhotel... of je probeert ze uh, door middel van een beetje van geven en nemen... een uh, soort van te laten doen wat je wil. Nou, gisteravond uh, gingen er hier in, uh, in Teheran... Uh, uh, ging eigenlijk de hele stad de straat op uit vreugde... om te vieren dat er een geestelijke was gekozen. Uh, vier jaar geleden was het... of uh, sorry, acht jaar geleden was het andersom. Toen wilden mensen juist geen geestelijke meer uh, aan de macht. Um, door juist een beetje... Dat doen die autoritaire is vaak een beetje te spelen met de mensen, kan je ze soms laten doen wat je wil. En ik weet er zeker van als morgen meneer Rouhani bijvoorbeeld de moraliteitspolitie, de, de, de modepolitie van de straten afhaalt. Dat zijn, dat zijn politieagenten die vrouwen oppakken als ze de verkeerde, verkeerde kleding dragen. Ja, dan is heeft hij al heel veel punten gescoord en kan hij rustig een jaar doorregeren. Uh, Rouhani wil respect van het buitenland voor de Islamitische Republiek. Ja, hij wil respect voor het buitenland, uh, voor de Islamitische Republiek. En daar verschilt hij op geen enkele manier van welke andere politicus dan ook die uh, de Islamitische Republiek Iran vertegenwoordigt. Want of ze hier nou gematigd zijn, of hervormers, of uh, zelfs de grootste hardliners. Uh, alle Iraanse politici zeggen uh, tegen het buitenland, kijk toch eens wat een groot en machtig belangrijk land zijn. En ja, het klopt misschien wel dat wij een ander politiek systeem hebben van jullie. En dat bij ons religie een heel belangrijke rol speelt. Maar in godsnaam Zoals zij dat dan zouden zeggen, accepteer ons toch. Wij willen graag een, een, een belangrijke rol spelen op het wereldtoneel en dat zegt hij. Thomas heb ik in uh, Thailand, dankjewel. In Bangladesh zijn honderden textielarbeiders ziek geworden na het drinken van vervuild water in de fabriek waar ze werken. De zieken zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Wat de vervuiling precies is en waardoor die is ontstaan, is niet bekend. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel is juist nu in Bangladesh om met onder andere haar Bengaalse collega-minister te praten over de misstanden in de textielindustrie. Ploemen stelde eerder 9 miljoen euro beschikbaar om de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken te verbeteren. Daarover zijn nu afspraken gemaakt, zegt correspondent Casper Thomas.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 Marcel, Marcel Mesker. Hoe heeft Bertus het gedaan? Nou, niet zo goed. Ze verloren heel dik, 6-1, 6-2. Dus dat betekent dat ze totaal niet in de wedstrijd is geweest. Het is natuurlijk ook lastig, die eerste wedstrijd op gras. Uh, het uh, gras is uh, nou ja, supergroen. Er zit nog uh, uh, geen, uh, geen uh, uh, zwart plekje op. En dat betekent dat die bal amper omhoog komt. De bal heel laag blijft. En dat is moeilijk voor Kiki Bertens, die een extreme grip heeft. Dus ja, ze kwam er totaal niet uh, aan te pas tegen de Spaanse nummers 79 van de wereld. En kan dus uh, ja, verder met haar voorbereiding op. Wimbledon, waar ze vorig jaar natuurlijk toch nog wel aardig speelden en de tweede ronde haalden. Ik kijk momenteel naar Robin Haase, Die staat een breek achter in de eerste set tegen de Argentijn Leonardo Maier. 4-3 eh, leidt de Argentijn. Eerste service game ging verloren voor Robin Haase. Nou, dat is ook altijd even wennen, zo'n eerste game. Dus dat is een beetje pech. Maar goed, hij heeft nog twee kansen om de Argentijn terug te breken. Op zich is het een, eh, een wedstrijd die hij zou moeten kunnen winnen. Ja, en waar we natuurlijk naar uitkijken is straks Misha Krajicek, toch aan de comeback bezig. Ze kreeg een Wildcard staat 817 op de wereldranglijst. Ze heeft natuurlijk allerlei problemen gehad met haar gezondheid. En maakt straks hier haar rentree tegen de Spaanse Soler Espinosa. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Marcel Mesker in Rosmalen. En bij het Grand Slam toernooi beachvolleybal in Scheveningen... heeft het Nederlandse duo Van de Vlist en Wesseling... de strijd om het brons verloren. De Duitse koppel Holtwig Semmler was in twee sets te sterk... voor de Nederlandse vrouwen. Er is verkeer... En bij de AWB zit Dennis Mooij. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A1 richting Amsterdam rijdt het langzaam tussen Amersfoort-Noord en Eembrugge over twee kilometer. En er zijn werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Aalsmeer staat daarom drie kilometer file. En ook werkzaamheden op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden ook drie kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending: het Taksimplein is hermetisch afgesloten. Het blijft onrustig in Istanbul. De Nibiraanse president Rouhani spreekt van een zege op extremisten en predikt gematigdheid. En opnieuw bomaanslagen in Irak. Dit is Radio 1. Max welkom bij deze persconferentie. En we halen kop, schok hier over de Territ. Het is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Welkom. Tweede deel van de perstribune van Max, te gast Monique Knol. De eerste Nederlandse wielrenner die goud won op de Olympische Spelen. Vragen aan haar kunt u stellen via de website deperstribune.nl. Twitter kan ook natuurlijk, hashtag hekje perstribune. Vliegende kiep, Zul van der Wart op pad natuurlijk. Hij praat met Gerald Vanenburg over dienstherinneringen aan het EK voetbal van 88. Op het antwoordapparaat een nieuwe vraag van een luisteraar. Hoe controleren producenten dat hun verkochte programma's in het buitenland... wel op de juiste manier worden gemaakt? Antwoord van Thomas Notemans van Talpa. Voice of Afghanistan. En we bellen met de oud PSV voetballer Björn van der Doelen, gitarist, muzikant op Pinkpop aanwezig. U bent welkom bij Max op Radio 1. Op 2 uur, de perstribune. Max. Monique Knol, goedemiddag. Fijn goedemiddag. dat je er bent. Hi. Met man en dochter. Ja, ja we gaan zo naar Vaderdag. Ah, dat wordt uitpakken zometeen. Ja. Nou, fijn. fijn dat je je vader nog blij kan maken op zo'n dag. Ja, vandaag, gelukkig hè. wel. Dat is fijn. Ja. Monique, uh, het is 25 jaar geleden dat jij goud won op de Spelen van Seoul. Ja. Wat doe je vandaag de dag? Dressuursport, uh, zei ja. je al even het vorige uur ja, aan Ja, ik van? rijd paard en uh, ja, dat is uh, geweldig. Het is een heel andere discipline natuurlijk ja. dan, uh, dan, dan de wielersport. Uh, ja, ik vind het wel heel erg uh, leuk, maar ook wel heel moeilijk. Ja, het is. die keuze, ik begrijp dat het moeilijk is, dressuur... maar hoe kom je bij die keuze van, van ja. de overstap van fiets ja, ja, dat naar ja, Ik bedoel, dat is het allebei een vervoermiddel, maar... Ja. Ja. Nou, vroeger had ik een pony. En uh, ik, ik, ik heb altijd vroeger paard gereden. En uh, ja, toen ging ik wielrennen. En toen was dat natuurlijk voorbij. En ik woonde in Soes toen de tijd, toen ik wielrende. En toen kwamen we in Wezenbewonen, mijn man en ik... En toen zag ik al die weilanden om mijn huis en een schuur. Ik denk, daar bouw ik stal in. Ja, ik, heb, ik vind het geweldig. Je krijgt echt visioenen van een manege bijna. Nee, nee. Oh, nee, want dat is wel dag en nacht Schoten, hard he? werk, hoor. Ja? Nee, ik ben, ik ben gewoon überhaupt gek op dieren. En hoeveel paarden staan er bij jou uh, in wezen, bij nou, Zwolle? Nou, we hebben net... Uh, een, mijn, mijn wedstrijdpaard is net overleden, een paar maanden geleden. Dus ik heb nu nog twee Friese paarden... Nog een Haflinger en nog een Welsh pony en nog twee Shetlanders. Ik geef allemaal ponylessen en paardrijlessen. Ik heb net de instructeursopleiding afgerond. Uh, dus ik geef paardrijlessen. Ja, ja, dat roer is dus helemaal omgegaan. Ja, en, en, en het moeilijke is eigenlijk dat paardrijen een gevoelsport is. En ik ben aardig, nou, hoe zal ik het een beetje netjes omschrijven? Uh, ik ben aardig driftig, ik ben aardig, ik heb niet zoveel geduld. En uh, Het moet en het zou. Ja, dat kan natuurlijk niet. Het paard geeft elke dag weer wat anders aan. En daar moet je op inspelen. En daar heb ik wel eens moeite mee. Want dan heb ik oefening in mijn hoofd. En dat moet en zou dan precies zo moeten. Ja. En dat lukt soms niet. En daar word ik wel eens ibelig van. En maar ja, het en, paard wordt dan ook ibelig van mij. Ja, ik kan zeggen, wat ja. gebeurt er met een paard als jij ibelig tegen uh, het beest? Doet? Ja, de, de, ik heb nou een jonge hengst, en die, uh, ja, die wordt zo dwars als wat. Dan denk ik, oh, even teugels even, uh, mm. los en dan even tot tien tellen. En dan pak ik het wel weer op en dan gaan we weer verder. Maar ja, ik leer er ook wel van hoor. Maar waarom <laughs> heb je voor die dressuur uh, gekozen? Uh, het is die, ja. vreselijk moeilijk lijkt me om een paar ja, uh, maar zulke ben, dingen aan te leren. Ik, ja, dat is het ook. Maar ik ben wel heel precies, heel netjes. Dus dressuursport is wel iets wat je um, ja, op de letter moet gaan doen. En precies... Uh, de oefeningen zo uit moet voeren zoals het moet. En zo ben ik ja. natuurlijk wel. Want de springsport is wel heel wat anders. Ja. Dat trekt mij helemaal niet. M maar maar uh, op de schaal van Ankie van Grunsven waar staat Monique oh, Knol dan? Oh, Op één. Nee. <laughs> Zij op tien. Nee, nee dat, is, dat is een wereld van en verschil. En dan ga je voor prijzen, bedoel ik? Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik, uh, met mijn wedstrijdpaard heb ik ook veel prijzen wel gewonnen. Maar ik bedoel het is allemaal op, ja, op zetniveau... Het is niet meer op B-niveau, natuurlijk, van de beginners. Maar ik, nou, een aardig niveau. Maar het is, uh, het, het, je moet het zo zien: uh, je haalt alles uit de kast. Kijken wat in jou zit en wat in je paard zit. En daar moet je ook tevreden mee zijn. Ja, je kunt accepteren dat ja. uh, jij en of het paard uh, hun grens bereikt uh, ja, hebben. Ja, precies, dat moet. Je moet met wel met uh, ja, je moet relativeren. Hm. Maar wanneer Anders... zie je aan een paard dat hij dat het genoeg vindt? Dat, dat dit de oefening nou, is en uh, dat, dat je het met deze uitvoering moet doen? Ja, nou, net mijn overleden paard, die, die ging door tot het gaatje. Die kon zich letterlijk hartstikke doodlopen. Die deed alles. Voor jou? Ja. En die, maar deze jonge hengst, die denkt van ja, die gaat een beetje stijgeren, een beetje bokken, een beetje gek doen. Die denkt van, dat accepteer ik niet. Dus hm. dat is het punt van, nu moet je even stoppen. Jouw wielercarrière, moeten we vooral eerst even naar kijken. Hè? Want ja. dit is het heden, maar uh, je zit hier op basis van een glansrijk uh, verleden. Ja. Uh, zo word je en blijf je bekende Nederlandse wielervrouw. Um, wie was jouw voorbeeld toen je zelf met wielrennen begon? Uh, ik denk Gianni Longo wel. De Française, ja, ja, die heeft tot voor... de honderdste gefiets geloof ik. En, en voor prijzen. Ja, maar dat, was, dat is de, de beste wielrenster ooit. Dat is niet de Evenaren. Die heeft zoveel gewonnen. En die was zo goed in alles wat ze deed. Tijdritten, de bergen. Sprinten kon ze vroeger beter ja. dan, dan de laatste jaren dat ze fietste. Maar ze kon werkelijk alles. Dat was je voorbeeld. En wat vonden ze er thuis van? Dat jij zei, ik wil een long worden. Op termijn, als het kan. Uh, nee, zo begint het niet. Ik maakte de overstap van schaatsen naar het wielrennen. Ik had, ik had een hele goede ondergrond. Want met, wiel, of met schaatsen moet je ook een beetje wielrennen. Hè? Een beetje trainen. En uh, dan heb je helemaal niet voor ogen van... oh, ik wil later zo ja. goed worden. Helemaal niet. Je begint eraan. En dan win, win je het eerste jaar win je al een wedstrijd. En elke keer een stapje verder. Weet je, een stapje hoger. En dan gaan mensen dingen van je verwachten... En uh, dan ga je zelf ook denken van, oh jee, ik kan dat dus wel. Mm. Dus het is nooit dat je denkt van, ik begin eraan... en ik weet, uh, ik wil naar de Olympische Spelen. Maar je week. hebt een en doel, heb maar je gehad. hebt toch wel een soort van ja, doel? Ja, maar dat komt later. De eerste jaren dat je fietst... Uh, is je doel om in, bijvoorbeeld in de nationale selectie te fietsen. Nou, dat ja. lukt dan. En dan denk je, oh jee, ik mag naar de, de, de wereldkampioenschappen. Ik doe mee. Ja. Maar ja, dan ben je de gedoodverfde winnaar. En dan moet je het afmaken. En het was mijn eerste uh, WK uh, in Villach. In Oostenrijk vergeet nooit meer. Nee, Knol die was zo rap, die had dat jaar zoveel gewonnen, die ging weer winnen. Nou, bij de eerste bult kreeg ik hyperventilatie en ik stond stil. Dus ik kon naar huis. Ja. Maar het is goed gekomen. Maar het is goed gekomen, <laughs> dat, gaan we zo, dat gaan we zo horen. Maar ik wil toch nog even weten, werd het thuis wel ges, gestimuleerd dat je deze weg gekozen had? Nou, eigenlijk in het begin niet, want ik maakte de overstap um, uh, van paardrijden naar uh, schaatsen. En toen zeiden ze al van, ja, moet dat nou thuis? Hmm. En toen dacht ik van, nou, dit, dit lukt niet, het schaatsen. Ik was echt een hark. En uh, toen zei een vriendin van mij, ga nou toch wielrennen. Want die had die overstap ook gemaakt. Maar het mocht eerst niet van mijn vader. En dan moeten we dit weer, We moeten we weer een fiets kopen. Ja. Maar ik heb doorgezeurd natuurlijk. En dat lukte. En uh, ja, het was meteen helemaal goed. En straks ga naar een trotse vader. Ja, ja precies. Ja. Ja. <laughs> 1992. Um, ik neem je nog even mee terug. Uh, Toen word je brons, maar uh, er was goud in 88 in Zeeuwen. Marsale aankomst in de Olympische wegwedstrijd voor de vrouwen. En waar blijft Monique Knol? Die moet het nu gaan maken. Nol, knol, knol. Nee! Het is Knol, het is Monique Knol. Jawel, Monique Knol pakt hier de gouden plak. En dat is een meer dan voortreffelijke prestatie. Heinze okay. Bakker, ja. deelt het ons mee. Ja, je was de eerste Nederlandse vrouw. Ja, ja, dat, ja. De, uh, het was de tweede Olympische Spelen voor de vrouwen. Kun je nagaan hoe laat dat eigenlijk uh, is gekomen voor, voor de vrouwen. De Olympische Spelen. En uh, wielrennen uiteraard. Ja. Maar um, ja, ze zei het al, van waar blijft ze nou... Maar dat was in, in op een gegeven moment... Ik, ik zat bij elke ontsnapping. Maar je moet dat zo zien, als je rappe benen hebt, zoals ik... dan wil, wil niemand met je mee fietsen. En zeker niet op zo'n belangrijke wedstrijd. Dus ik was met de Canins uh, en met Longo. En nog twee Italiaanse was ik weg. En elke hiel, hielden ze de benen stil. En ik maar werken, en ik maar werken. Maar ja, in, in je eentje kun je het niet doen. Mm. En dan werd het toch een eindsprint. En op een gegeven moment, ik zat helemaal ingesloten. Ik denk, oh, dat gebeurt me nooit. Helemaal in het trechter. En ik, ik, ik gaf een schreeuw en ik zag een gat, dus ik dook erin. Maar ja, ik had de wind volop, op mijn kop, en aan de zijkant. En uh, nou ja, ik ben me voorbij gefietst. En toen be belandde ik eigenlijk veel te vroeg op kop, maar ik ben hem aangegaan. En ik was nou, al een machtsprinter. Hem, hè? Ja. En toen, ja, was het ja, goed. Klaar? Ja. ja roem in Nederland? Ja, dat ja, wel, tuurlijk. maar dat besef je dan helemaal niet. Nee. Je bent blij zoals een gewone wedstrijd. Gewoon, ja, leuk, uh, ja, ja, ik heb gewonnen. Zeg, mag ik even 92 nog doen? Ja. Dat was minder, hè? Ja, dat was minder. Daar uh, wilde ik ook wel voor goud gaan. Maar uh, ja, je zit met, met drie rensters in één. Voor, voor elk land worden de drie rensters dus uitgezonden. En eigenlijk is dat veel te weinig. En uh, Longo was op een gegeven moment... Oh, nee, Cathy uh, uh, Watt was op een gegeven moment weg. Die won ook. Longo die sprong ook op, uh, weg. En ik denk van, nou, nou kan ik nog derde worden. Ja. Maar ja, ik wilde natuurlijk ook wel winnen. Maar toen... Uh, zij vermoorzelde tegen mij dat ik het gat dicht moest rijden. Naar en je, ik dacht dat je ging zeggen, zij van vermoorstelde. Ja, dat, <laughs> dat had weer een ruzie toen. Dat he? had nee, nee, ik was, ik was heel uh, rustig en ja? ik dacht van: ik ben de rafste. Jij moet ja. het gat dicht rijden, niet ik. Nee. De rollen werden omgedraaid. Ja, dus. Dus werd het brons. Ja. Op dat moment was ik hartstikke blij. Maar, maar het werd toch daarna een conflictje met jou en, uh, en vermoorstelde. Ja. ja. Is dat ja. nog ooit goed gekomen? Uh, nee. Nee. Nee, je, nee dat het is een heel lang verhaal, maar je moet het zo. Van ja, uh, uh, Piet Hoekstra, die werd bondscoach van de vrouwen. Uh, ik was net Olympisch kampioen geworden en Van Moorsel kwam voor het eerst bij de dames wielrennen, dat bij de junior dames ja. gereden. Uh, Hoekstra was heel slim die dacht van ja, uh, Knol die is al Olympisch kampioen, die kan ik niet meer brengen. Dus werd het Van Moorsel. Dus ik, uh, elke keer als hem uh, mensen wegsprongen, moest ik gaan afstoppen, En hey, maar afstoppen. En dan op het laatst sprong zij weg. En ik was de beste afstopper, want niemand wilde met knol naar de meet. Dus ja, elke keer uh, werd ik voor het karretje gespannen. Maar ja, dat heeft uh, een jaar geduurd. En toen dacht ik van, ho even, dat wil ik niet. Ik ben beter dan wat ik nu laat zien. Ja. En toen ben ik met een, uh, een eigen sponsorploeg begonnen... Maar dat was ook heel veel gedoe eigenlijk. De KNW wil, wilde dat niet. Maar ja, de profs, de mannen, die hadden ook allemaal sponsorploegen. Waarom de vrouwen niet? Maar dat is er doorheen gekomen. Heel veel strijd. En toen mochten wij met onze ja. eigen sponsorploeg ook naar het buitenland. Wat normaal nooit ja. mocht. Alleen maar ja. als nationale selectie. Ja. Dus daar ben ik wel trots op. Ja. Ja. Dat ik dat voor elkaar gekregen heb. Ja. Maar, maar als je nou Van Moorsel tegen zou komen, dat kan maar zo. Nou ja, dan zeg ik wel dag. We praten nergens uh, het over. Over, de, over de kinderen. Oh ja, dat is wel heel veilig natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja. Het is het verleden. Wat is het nieuwsmoment van de week, Monique? Voor mij. Nou, het, het nieuws kwam uh, dat uh, uh, nierpatiënten ze hebben iets uitgevonden uh, dat ze een, een kastje zo te grote van een iPad. Die kunnen ze meenemen naar huis. Dus dan kunnen ze s'nachts uh, dialyse ondergaan, hè? En dan hoeven ze dus niet meer naar het ziekenhuis. Drie of vier keer in de week moeten die patiënten ja. naar het ziekenhuis. Een halve dag. Het schijnt het opgaard, vier hè? uur te duren. En nu hebben ze iets gevonden. Lekker thuis. Dat gaan doen. Nou, lekker is natuurlijk nou. niet. Ik zeg het een beetje raar, maar het is verschrikkelijk voor die patiënten. Maar in ieder geval thuis. Ja, dan ja. kunnen ze dat mooi thuis gaan doen. En ik kom erop, want ik heb, ik heb een aangeboren afwijking aan mijn rechternier. Het buisje van mijn nier naar het nierbekker, daar zit de kronkel in. En bij mij veroorzaakt dat altijd niersteen. Nou, vanaf mijn twintigste heb ik al niersteen. Ik ben al vier keer vergruist, twee keer geopereerd. En nu moet ik volgende week weer naar de uroloog, want ik heb er nog een dikke keide zitten. Dus het, vandaar dat het me wel... Uh, dat gaat. Ja, ja. Ja. ja, en dat is niet, niet uh, afdoend N te bestrijden blijkbaar. Uh, bij nee, bij mij niet. De, nee. de laatste twee jaar geleden ben ik geopereerd. Ik had twee dikke stenen van twee centimeter doorsnee. Eentje heeft hij eruit kunnen halen. En toen kreeg ik een nierbloeding. Dus die andere is blijven zitten. Maar ja, dat, af en toe gaat het prima. Maanden heb je helemaal geen last. Ja. En dan opeens, hop, een Jij kan dus nu zo tijdens deze uitzending helemaal ja, geen zo krijgen. krijgen. Ja. Het zeurt pijn. nu, maar ja. het is nu, ik weet wat het is. Ja. Dus ik vind het niet zo erg. Maar als je echt een aanval krijgt, dan moet je echt aan de morfine. Yes. Dat is verschrikkelijk. Het nieuws uh, klonk uh, zo. Ja, dat is absoluut uh, goed nieuws. Het is natuurlijk fantastisch als patiënten straks niet meer vastzitten aan het uh, dialysecentrum... waar ze drie of vier keer in de week uh, naartoe moeten. Uh, er zijn ook patiënten die het nu uh, thuis dialyseren. Er zijn er een paar honderd. Maar ook die zeggen, ja, ik zit wel vast aan het apparaat. En het is natuurlijk fantastisch als je dat apparaat mee kan nemen... en op allerlei plekken en op de tijdstippen dat je zelf wil, ja. kunt dialyseren. Ja, dat is uh, de, de woordvoerder van de nierstichting. Dat is een prachtig, prachtige vinding, maar het, zou jou, het kan jou niet van dienst zijn. Nee, Jouw dat het maakt het het ook niet he? uit. Die mensen hebben het veel, ja. veel, veel, veel erger. Monique, en straks uh, praat ik graag uh, met je verder over alles wat je bezighoudt. Dan hoort u ook uh, deze week de klachten ingesproken op het antwoordapparaat... maar ook, uh, ja, we hebben het beloofd, onze vliegende kiep zet. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Oh, vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een bij het team Bij van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kiep. Ja, ik ben nog steeds in uh, acht uh, bij Gerald Varenburg thuis. Uh, als ik in zijn woning kijk, dan zie ik een piano staan. Dus ik hoop dat hij een beetje muzikaal is. Maar dat uh, zal ik hem zo even vragen. Ik zie nog een bekertje. Uh, maar Gerald, waar staan jouw spullen van het EK eigenlijk? Nou, ik heb mijn spullen normaal gesproken allemaal bovenop de fitnesskamer staan... waar ik alles in principe nog heb wat ik over heb. Ik heb heel veel dingen zijn weg, maar er zijn nog wel een aantal dingen op de, op de slaapkamer boven. Nou, ik ben wel benieuwd. Zullen we even kijken? Ja. Maar ik zie die piano staan, die vleugel. Kun jij spelen? Nee, mijn dochters kunnen heel goed spelen. Oké. Okay. Dus uh, die hebben er heel veel interesse in. <laughs> ja, dat is het leuke van, de, van muziek ook. Maar uh, je bespeelt zelf geen instrument. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik, heb niet, uh, ik heb vroeger wel piano gespeeld. Ja. Ik kon ook redelijk spelen, maar ik heb het zo lang niet meer gedaan... dat ik niet meer weet waar die dingen zitten. We lopen nu de hal door. Uh, best wel groot en mooi. En... Oh, een slaapkamer. Nou. Daar zullen we er maar niet te veel over zeggen. Hoe we dat zien. Maar dit is jouw uh, hobbykamer? Ja, nou, hier, hier staan de fitnesstoestellen uh, waar ik wel eens onder, uh, onder uh, zit. En uh, ja, daar staan uh, eigenlijk uh, de dingen die... Uh, die toch wel het meest dierbaar zijn, denk ik. Ja, ik zie bekers, ik zie schalen, maar ik zie ook een, een soort foto-ensemble... hoe moet je dat noemen, met, met allemaal foto's van PSV erop? Nou, dat was in de periode dat ik dat, ik, dat aangeboden kreeg van PSV. Hadden ze gemaakt en toen waren allerlei items, haalden ze erbij... en die hebben ze allemaal op één grote schilderij in principe geplakt. Beekers, maar dit is wel een hele grote... Is dat echt goud? Gerald Varenburg, supertalent van PSV? Nee, dat is niet goud. Maar Na, je ook nog het speler van het jaar in 88 bij PSV. Ja, klopt. klopt. Ja. Dus je hebt echt dat jaar alle prijzen gewonnen? Ja. Ja. ja. ja. Wat met voetbal te maken had zeker. Ja. Als <laughs> ik nou achter je kijk... daar staan wat bekers. Uh, ik zie daar dat kleintje staan, maar die herken ik inmiddels van de 88. Uh, een iets grotere... De Europa Cup 1, de Champions League... Die mag je wel poetsen. Ja, die moet gepoetst worden. Maar ja, ik vind het ook wel gaaf als hij zo bij staat. Ja, uh, ook moment, mooi. Uh, op het moment dat het echt nodig is, dan, dan is dat zo gebeurd. Maar ik vind het wel heel mooi. Uh, het zijn wel natuurlijk uh, hele dierbare herinneringen. En uh, ja, dat is, eigenlijk is het. Uh, is het uh, Iets waar je echt wel trots op mag zijn. Ja, waar je ook op trots op mag zijn. Los van het bestaan een bestaande paar boeken waar jij natuurlijk in staat. Maar ik zie ook Gerald Vaanen, voetballer van het jaar een jaar later in 89. Maar ook de populairste AX-speler 1983, 84. Maar volgens mij ben jij een van de weinige spelers die heel vaak is geworden. En, en ben je nog steeds een recordhouder of... Ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik het... Uh, ik weet eigenlijk niet eens precies. Uh, ik, ik, ik. Mensen zeggen het wel eens, maar ik ben niet zo'n type die er heel lang bij stil blijft staan. Dus meestal vergeet ik dat ook. Ja, maar je bent in, in Nederland bij je altijd kampioen geworden bijna. Vaker uh, wel dan niet? Ja, in de tijd dat ik in Nederland speel ben ik denk uh, uh, ik... Ik denk, denk ik heb geen idee. Uh, zeker 7, 7, 7, 6, 7, 8 keer denk ik. Ja, daarna heb je nog in Frankrijk gespeeld. In Japan kan ik me herinneren. In Duitsland ook bij München 1860. Uh, je bent uh, trainer geweest. Uh, heb je nog ambities die kant op? Nee, ik heb wel mijn diploma, heb ik in principe. Dus ik kan, uh, als ik wat zou willen doen, dan kan ik dat doen. Uh, ja, ik zie het allemaal wel. Het is niet zo dat ik per se iets, iets moet weten. Ik, ik vind het belangrijk dat uh, dingen die komen, moet ik er goed gevoel over hebben. En daar ben ik daar vrij in. En, en dat is eigenlijk een beetje mijn filosofie die ik graag uh, vasthoud. Ja, wat doe je nu tegenwoordig? Op dit moment uh, ben ik uh, eigenlijk vooral veel met mijn dochtertje onderweg die tennist. En eigenlijk uh, heb ik gewoon wat dingen zoals mijn schoenen. die ga ik naar Amerika, Op uh, gaan we mee naar Amerika. En uh, ja, dat soort dingen, daar, ben ik wel, daar heb ik wel een aantal dingen mee. Dus gewoon leuke dingen. Kijk, ik was laatst bij Adrie van Tichler, die gaat aan de slag bij een, uh, een hoofdklasser om trainer te worden, maar zoiets uh, ambiëer je niet meer. Of, of als er een leuke club komt, toch iets? Nee, ik heb dat niet. Nou, absoluut niet. We kijken toch even naar je prijzen nog, hè, want daar hebben we het over, het EK van 88. Daar staat de Europa Cup 1 en de Europese beker. En wat is dit dan? Ook, je bent ook nog beste speler van Europa. Wat is dat? Ik heb geen idee. Dat is een beker die ik ergens op het toernooi beste speler van de toernooi ik heb. Ik heb geloof ik, dat is een beker die ik ergens op het toernooi of zo heb gewonnen. Of dat we een wedstrijd speelden. Ik heb geen idee. Maar je hebt een ontzettend mooie voetbalcarrière gehad. Ja, absoluut. Ik denk niet dat ik uh, dat ik daarover mag klagen. Ik, uh, ik heb een fantastische carrière gehad. Ongelooflijk veel ervaring en herinneringen eraan. Hele goede. En soms wat mindere. Maar ik denk dat ik alleen maar heel erg blij kan zijn. Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Zil van der Wart in gesprek met Gerald Vanenburg. Europees kampioen, 1988. Monique Knol, jij werd in Seoul uh, Olympisch kampioen. Heb jij iets meegekregen van die euforie uh, rondom die titel van Oranje? Nou, Toen. nou op dat moment niet zo. Uh... Ja, ik ben sowieso al het, geen voetbalfan, maar het is gekomen. Nou zit mijn vader te luisteren, dan zullen we het krijgen. Maar vroeger, toen ik klein was, mocht ik nooit kinderprogramma's zien. Want mijn vader moest voetballen zien. Dus elke zondagavond, als het wel leuks voor ons was op de televisie... altijd zei hij, nee, ik ga voetballen kijken. En er was geen speld tussen te krijgen. En vandaar dat ik zo'n aversie er tegen heb gekregen. Ja, het is heel erg. Ja. Maar ik vond het verschrikkelijk. Nou ja, ik had een. Ik had, weet je, acceptabel in ogen van voetballiefhebbers. is als je had gezegd: Ik was zo druk bezig met de spelen van C.U. dat, dat ik er niet aan toe kwam. Dat man. was ik zo, want je maar... hoorde helemaal geen nieuws, helemaal nee, niks. Je bent was je zo, zo met je sport. Ja, dat is altijd zo. Je bent zo met je sport bezig. En als je dan een heel groot evenement hebt, ja, je, je hoort en ziet niks. Nee. Oogkleppen op. Alleen maar één doel: jouw prestatie neerzetten. Monique, wij bieden onze gast, een sportgast een gesproken brief aan elke week. Uh, een gesproken brief van een oude bekende. Uh, en dit is jouw oude bekende. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Monique. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk uit Soesten, uh, omgeving, Maar vooral ook als, uh, als uh, wielrensters... Ex-wielrenster, want jij bent natuurlijk ook al uh, heel lang gestopt, ik nog langer. Uh, wat er wat, wat altijd bij is gebleven, jouw uh, leuke staart hier achterop. Dat is echt iets. Nou, Monique met de stekeltjes en dan had ze een staartje zo uh, uh, tot op tussen haar schouderbladen. Ik had altijd de neiging uh, om daar eventjes aan te trekken. Ik heb dat nooit gedaan, want <laughs> dat, dat kon natuurlijk niet. En verder, uh, ja. Jij was... Uh, we hadden een gemene deler. Want toen jij begon met wielrennen... weet ik me heel goed te herinneren dat je ongelooflijk bang was om te vallen. En dat, uh, dat snap ik ook heel goed. Want uh, vallen met zo'n racefiets is uh, echt niet iets uh, wat, uh, wat echt leuk is. Maar... Je was wel een, een ongelooflijke, goede, uh, sterke wielrenster. En daardoor bleef je altijd ja, wat op kop rijden. Ik weet dat ik in het beginjaren van mijn carrière dat ook heb gedaan, ging ik maar steeds demareren. Nou, dat deed je af en toe eens, maar vooral in de laatste kilometer bleef je op kop rijden en uh, word je bijna altijd de eindsprint. En dat deed je heel erg goed. En uh, in, in de eerste Tour de France van jou, volgens mij, hebben we samen op de, op de kamer gelegen. En uh, nou, volgens mij was je best wel uh, nerveus. En, was je honderd uitvragen aan het stellen. En uh, ja, ik kon eigenlijk wel goed met die buitenlandse wielrensters uh, opschieten... met Jani uh, Longo. Maar uh, dat kwam vooral omdat ik geen gevaar voor Longo was... Maar jij was dat wel. En ik weet me een, een, een situatie te herinneren: dat jij uh, uh, de wedstrijd, de etappe won. En uh, Longo, die, uh, die was daar helemaal niet mee eens. Die liep op jou af en die uh, sloeg je zo voor je gezicht. En uh, nou, dat was, dat was natuurlijk, dat kon helemaal niet. En jij was ongelooflijk verontwaardigd. Maar uh, het gebeurde wel. En verder ja, heb je prachtige prestaties neergezet. En nou, ik vond het leuk om toch korte tijd met jou in de top te mogen fietsen. Monique, het gaat je goed. Met paarden, met alles. Ik heb begrepen dat je daar veel plezier aan bleef. Doe Wim de groeten en de groeten van Mieke Havik. De klap van Lobo, nou. nou zeg, je knikte nee. al toen je dat hoorde. Dus ik dacht van, ja, die... Ja, dat ben je al bijna weer vergeten. Maar Wat leuk, Mieke Havik, Ja. stikke leuk. Nou, ik zal het vertellen hoe dat ging. Uh, uh, ik kwam nieuw dus in het, in het buitenlandse peloton. Ik was goed, ik was rap. Maar uh, ik, ja, ik wist nog niet zo heel veel van de, uh, de tactiek en zo. En... Uh, ik won een etappe. Zij uh, reed in het geel. En ik pakte de gele trui van haar af. Dus ik won en ik had meteen het geel. Ja, maar waarom gaat zij dan slaan? Nou, en toen dat. We, uh, niemand heeft dat bijna gezien. Toen uh, we werden we gehuldigd. En achter die grote vrachtauto. Daar stonden wij nog even met journalisten te praten. En ze komt naar me toe. En uh, ze was zo, zo ontzettend kwaad op me. En ze gaf me een vuistslag. Zo recht voor mijn raap. En ik was helemaal verbouwereerd. Ik dacht, wat krijgen we nou? Maar ik sprak een aardig woordje Frans. En de, ik zag de, de Franse televisie. Dus ik had ook wel aardig wat scheldwoorden in het Frans. Ik Potverdell, wat is dit? Ik snapte er echt helemaal niks van. Maar later heb ik begrepen... Dat, dat, uh, dat ik had een beweging gemaakt in de sprint... waardoor zij... Uh, niet meer mee kon sprinten. Maar dat, zo ben ik al helemaal niet. Zo ben ik nooit geweest. Ik was recht toe, recht aan. Het is net wat Mieke zegt. Ik reed mm. op kop en daar kwam ik niet meer vandaan. Dus het was heel vreemd. Maar het is helemaal goed gekomen met Longo. We hebben daarna, jaren daarna, goed met elkaar gepraat. En uh, ik vind het nog steeds uh, de beste ja. wielrenster. Nou ja, het was een grootheid. Absoluut. Jazeker. Ja. Ja. Uh, doe de goed aan Wim. Ja, leuk. Wie is Wim? Wim is mijn man. Oh. En uh, die was toen... Uh, um, uh, eerst met trainer, zo is het eerst gekomen. En werd later de ploegleider van, uh, nou ja goed, met mijn eigen ploeg. En ja, je werd wel eens weggebracht ja, ergens heen. Ja, of hij ja, was ook wel eens bij de koers. En ja, leuk, leuk. Zeg maar, 1996 besluit je te stoppen. Uh, wat gaf daarbij toen de doorslag? Ik uh, kwam in het voorjaar. Dat was trouwens het, uh, het, uh, het jaar van de Olympische Spelen. Atlanta. Atlanta. En ik kom in het voorjaar kom ik te vallen. Ik kom tussen twee frames terecht. En ik scheurde mijn kuitspier. Dus ik kon helemaal niks meer. Het weken geduurd voordat ik weer een beetje de oude was. Maar toen waren allemaal al selectiewedstrijden. En ik was gewoon te laat. Ik, ik was niet meer uh, goed genoeg om eraan mee te doen. Nee. En dat speet me wel heel erg. Nou ja, dat klinkt nu vrij nuchter. Maar wat voelt de topsporter ja, dan? dan? Dat was heel, heel naar. Want je moet het zo zien: die. die um, die, die selectiewedstrijden zijn al heel vroeg voor de Olympische Spelen. En toen was ik niet helemaal in orde. Maar daarna reed ik de straatstenen uit de grond. Dus eigenlijk had ik wel meegemoeten. Maar. Ja. Toen was het te laat volgens de bondscoach. Ik mocht niet meer mee. Ben je daar nu nog bozig over? Of zeg je van nee, dat, joh, ja, zo gaat het ook in de harde wereld van de topsport? Ja, zo, ja nou nee, daar ben ik niet. Er zijn andere dingen waar ik boos ja. over ben. Nee, daar ben ik ja. niet meer uh, niet echt boos over. M maar toen uh, wenkte wel dat uh, diepe zwarte gat van de ex-topsporter. die ja. inderdaad, zoals je zelf zei. met oogkleppen op de wereld bezag. Ja, ik, uh, het, uh, op een gegeven moment uh, ik had al heel wat jaren last van een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een stagnatie in mijn liesslagader. Er zat een kronkel in, alweer een kronkel. Mijn nieren ook ja, kronkelen. een kronkel. Een kroon, Hier zat een andere kronkel. kronkel, andere kronkel maar dat wisten ze toen ja. nog niet. Dat was helemaal nog niet bekend. En uh, mijn linkerbeen, die, die had nog niet de helft aan kracht... Mijn rechterbeen oh. was wel vijf centimeter dikker. Mijn rechterbeen in omtrek. Mm. Dus het, het, het dat ging helemaal niet meer... terwijl ik daar hartstikke goed in was. Dus dat, dat, dat ging heel moeizaam. Dus mijn kop die ging wel, maar mijn linkerbeen nee. wilde niet meer. En dat was zo frustrerend. En op een gegeven moment, ja, toen ben ik ook zo gestopt. Ik heb maar een hoe kom je dan het genomen. verdere leven door? Want dat is nou, zo abrupt. En je bent zo de wereld uit waar je je, ik weet niet hoe lang, in ja. hebt opgehangen. Je ziel ja. en zaligheid aan ja. hebt verkocht. Ja, dat was echt heel abrupt. En ik heb ook letterlijk de fiets weggesodemieterd. En ik heb hem nooit meer aangeraakt, zou ik zeggen. Ja, later nog wel eventjes. Maar nee, ik was, heel, ik was er helemaal klaar mee. Totaal gefrustreerd was ik gestopt. Ik wilde nog zoveel. Maar het ging lichamelijk dus nee, niet Maar meer. Hoe, hoe heb je dat opgelost? En uh, Ik had toen het laatste jaar dat ik fietste... had ik al een Fries paard gekocht. En die heeft het moeten... Nou ja, het was verschrikkelijk. Ik was natuurlijk nog zoveel adrenaline... en zoveel dingen die je nog wilde doen. Dus dat paard was het was wel een beetje zielig. Die, uh, ja, die schopte ik letterlijk naar voren. En... Uh, toen later, dat heeft wel een jaar geduurd. Hoor, voordat ik er een beetje uit kon krabbelen. Ik, ik, ik had hartkloppingen. Als je dan niet aftraint. Krijg je werkelijk van alles. Je spieren doen zeer. Alles doet zeer. Ik kon niet meer slapen. Spreek je nog wel eens mensen vandaag de dag uit die wie de wereld? Uh, ja, ik heb nog twee uh, meiden die ik regelmatig bel. En die. Nou, zeg maar, één keer per jaar ga ik daarin, en één keer per jaar komen ze, komen ze bij mij. En uh, ja, dat dus is wel heel gezellig. Maar voor de rest uh, niemand. Dat zijn echt, echte uh, vriendinnen die, die door dik en dun. Nou, en dan wie alles moet ik van denken? Wie, kun je ze noemen? Uh, Peter van der Giezen. En uh, Monique de Bruin. En die, uh, ja, die hebben mij hmm. later in de ploeg gezeten. Ja. Ja, vooral Petra van der Giezen, die was geweldig. We laten je even luisteren naar een koor waarvan je zelf deel uitmaakte. Naar een uh, optreden in De Wereld Draait door. <hums> door. Zo, zo klonk dat. Dan sta je ineens toch weer in de belangstelling ja, op televisie. Al, het was heel leuk. Rini Wachtmans die belde mij. En uh, vertelde over de wereld draait door. En kampioenen. En weet ik veel allemaal wat. Of ik mee wilde uh, naar de uitzending. Ja. Nou ja. En, en ik, ik, ik, ik, ik wist het niet. Hij belde nog een keer. Ach, kom op meid. Kom nou toch. Had je een soort natuurlijke uh, Ja, ik, ik, het, het is zo raar. Want ik kijk altijd naar de wereld draait door. Ik vind het echt een leuk programma. En ik heb toch maar ja gezegd. En ik was achteraf hartstikke blij. Ik heb gepraat met iedereen. En het was hartstikke leuk. Maar het, het, ik had eigenlijk mijn Olympische shirtje mee moeten nemen. Maar dat was Rien niet vergeten te zeggen. Dus ik kreeg daar een oud bollig uh, uh, Kreeg ik aan. Dus ik heb die uitzending nooit teruggezien. Dus ik weet niet hoe het eruit zag. En wat, maar wat was je aanvankelijk gedacht om het niet te doen? Waarom zou je het tegenhouden? Ja, ik, ik ben toch niet iemand die... Uh in de belangstelling wil staan en uh, ik, ik leid mijn leven en uh, het zie ik dan tegenop ja. en dan achteraf zeg ik altijd goh wat was dat leuk want ik vind het ook wel weer leuk dat je dan weer op televisie bent of dat je op de radio uh, te luisteren bent dat, ja, dat vind ik toch wel weer leuk maar ja. ik heb altijd zoiets van uh, moet, ja, dat nou? moet dat nou zou ik <laughs> dat nou wel doen.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 Ja, ik heb een vraag aan Jurgen Heimann. of hij het nog leuk vindt om uh, dat programma te presenteren. Hij heeft de formule een tijd geleden veranderd en er zit geen spirit meer in. Waar mijn kritiek voornamelijk over gaat is Marcella Mesker. Want die presenteerde toch werkelijk iets wat echt niet door de beugel kan. Williams tegen Radi. In de laatste bijdrage op Radio 1 eh, presenteerde Marcella Mesker het... Continu te hebben over de kleine Erani. De kleine Erani De kleine Erani zo. -so. Zij heeft het wel 20, 30 keer uitgesproken. De kleine Irani. Het was gewoon complete stigmatisering. Eindelijk teletext eindelijk eens op de juiste tijd vermelden. Bijvoorbeeld 20 uur 30, dan wordt het 20 uur 25 20 of 20 uur 35. En er zijn zenders waar ze zo vreselijk vlug praten dat je ze niet kan verstaan. Um, ik zag deze week iets voorbij komen van The Voice of Afghanistan. En ik vroeg me eigenlijk af hoe het kan dat het programma daar zo lijkt op de Nederlandse versie. Wordt dat door dezelfde mensen gemaakt? Of zijn er mensen van het bedrijf van John de Mol die het daar gaan controleren? Hoe werkt dat eigenlijk precies? Want ja, The Voice is al aan tientallen landen verkocht. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. Eh, die laatste vraag. Hoe controleren producenten... dat hun verkochte programma's in het buitenland... wel op de juiste manier worden gemaakt? Thomas Notemans, goedemiddag. Goedemiddag. Woordvoerder van uh, de producent, van Talpa. ja En ook van, uh, ik hou van Holland, de Force of Holland. Uh, aan hoeveel landen is de Force bijvoorbeeld verkocht? Wij zitten op ruim 50 op het moment. En dan, dan bedoel ik landen waar dus uh, zelfstandig geproduceerd wordt. Want uh, als, je, als je de Arabische versie neemt, die wordt wel in 22 landen uitgezonden. Maar die tellen we dan maar voor één. Oh, zo, zeg maar, wat, is, wat, wat zelfstandig produceren, dat wil zeggen dat in, in het betreffende land... een productiemaatschappij uh, de, de, de zaak gaat uitwerken. Ja, of we doen het zelf. In Amerika produceren wij uh, de voor zelf, bijvoorbeeld. Ja. Uh, in een aantal andere landen in co-productie, Dus samen een gevestigde producent. En weer andere landen zoals Afghanistan. Uit het voorbeeld dat genoemd werd. Uh, hebben wij het vormen verkocht aan een productiemaatschappij. En een zender eigenaar daar. En die maakt het met, met hulp van mensen van ons. Wij hebben internationale consultants in dienst. Zoals wij ze noemen. En die vliegen de hele wereld over om in al die landen gaan uitleggen hoe ze het moeten maken. Ja, want er is, er is een idee, uh, zoals dat uh, dan wordt uitgevoerd, laten we zeggen, in Nederland. Een ander land valt dat op, een ander productiebedrijf... of televisiemaatschappij, maakt niet uit, en dan wordt het verkocht. Maar hoe kun je dan erop toezien dat het blijft zoals het hier or origineel bedacht was? Nou ja, wij, wij maken dus de originele versie inderdaad eerst in Nederland. En op basis daarvan wordt een, een vuistdik boek uh, geproduceerd... Dat noemen ze de productiebijbel. En daar staat tot in detail in hoe het programma gemaakt moet worden. En, en die, die consultants van ons, die ik al noemde, die eh, gaan met dat boek onder de arm naar het betreffende land. En die, die leggen daar de mensen uit hoe het moet. En vervolgens gaan ze daar opnamen maken. En die worden. Tegenwoordig kan dat via het internet heel gemakkelijk. Die worden naar Nederland gestuurd. En die worden hier allemaal gecontroleerd en eh, bijgehouden. En als het, als het in de ogen van van onze mensen niet goed is, dan wordt dat uitgelegd... en wordt het verbeterd. Dus laten we zeggen, er, er ligt een veto aan, aan de bedenkerskant. Dus bij Talpa mogen ze zeggen, zo willen we het niet... en dan gaat het niet door? Ja, als u een stoel ontwerpt en daarvan de, de licentie verkoopt... aan een Italiaanse ja. producent, gaat u daar ook kijken... of ze hem ja. precies zo maken als u hem bedacht hebt. Maar ik kan me voorstellen dat... Uh, een vrouw op de Nederlandse televisie in The Voice... er in Afghanistan heel anders uit moet zien. Bijvoorbeeld. Dat is waar. Kijk, als je, als je een programma The Voice neemt... dan is... Uh, wat, wat die meneer aan de telefoon zei, dat klopt. Het ziet er heel erg hetzelfde uit als bij ons. Maar het is natuurlijk een totaal ja. Afghaans programma. Want de coaches zijn Afghaans. De, de, de kandidaten zijn Afghaans. Ja. En vooral de muziekkeuze is Afghaans. Je weet niet wat je hoort uh, als je daar met, met je Nederlandse oren naar luistert. Maar dat is natuurlijk net het mooie van het, uh, van ja. het programma. Wij, wij hebben niet de bedoeling om onze Nederlandse cultuur daar nee. uh, exact. Uh, op, op de televisie te brengen. Het moet Afghaans zijn, maar wel geheel volgens de, de, de, de mate zoals het bedacht ja. is gemaakt. Je kan, je kan niet zeggen, in Nederland hebben we drie uh, jurystoelen en in Afghanistan vier, bijvoorbeeld. Dat, dat zou onmogelijk zijn. Nou, dat vind ik niet zo'n goed voorbeeld, want wij hadden Noem in Nederland... Handen. We hadden wel vier, vier stoelen, namelijk Nick en Simon hadden een, een Ach, dubbele ja. uh, stoel. Je kunt niet op één uh, stoel natuurlijk, in love Seat. <laughs> ja, dat zou kunnen. Maar... Als je, als je naar het decor kijkt, de, de, de kleuren, de, de, de lettertypes, de, ja. dat ligt allemaal vast. En, en dat moet ook, want anders heb je natuurlijk geen, geen intellectueel eigendom om ja. te verkopen aan, aan buitenlandse producenten. Ja, dat is echt een goede business natuurlijk, hè? Het is een uitstekende business en, en dat zou, maar dan kom ik op mijn eigen persoonlijke frustratie, ja. Nederland zou daar eigenlijk wel een beetje, beetje meer trots op mogen zijn. Vind ik. In welk opzicht zijn we niet trots aan? Nou ja, als je, gisteren stond in de Volkskrant een heel verhaal over. Um, over ik hou van Holland. I love my country. Ja. Zoals het in, in verschillende landen heet. En het was dan bij elkaar geschreven door, ik geloof, zes of acht uh, correspondenten van de Volkskrant in de hele wereld. En dat zijn allemaal uh, mensen die volgens mij helemaal hmm. niet van het programma houden. Maar die schrijven er dan wel een stukje over. En de Volkskrant maakt dat twee ja. pagina's groot verhaal van geïllustreerd met foto's en logo's die ze allemaal gratis van ja. ons hebben gekregen. En denk je van enig enthousiasme uh, uh, spreekt er niet uit, terwijl het toch eigenlijk hartstikke ja. leuk is dat wij niet alleen tomaten en komkommers <lacht> en tulpen exporteren, maar ook televisie. Ja, ik hoor er bijna een balkenendje aankomen, de VOC mentaliteit dat toch? Dat nee, je niet durven. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> nou, maar ik hoop dat de vraag afdoende beantwoord is. De Volkskrant heeft dus niet te pakken. Dus ik zou zeggen Thomas Notemans, maak er een mooie zondag van. Ja, dat, dat, dankzij ja. u gaat het helemaal lukken. Ik, ik hoop het. Dankjewel. En een mooie dag, hè? Dat meen ik echt. U ook. Dag. Thomas Notemans van uh, Talpa. Ja, Monique Knol, het is wat daar, de televisiewereld. Um, er is veel te doen over doping, hè. Uh, bij Armstrong, al, allerlei uh, types. Daar helemaal, het maakt ja. niet uit wie heeft niet ja. geslikt. Uh, maar over de dames hoor je nooit wat. Nou, dit is heel vreemd, want... Uh, uh, wat een tijdje uh, groot nieuws was... Had ik gehoopt dat het nu ja. nog nieuws was. Maar... Uh, ja. Het is een beetje weggezakt, zeg maar, de, de, de, de, de dopingbekentenissen. Ja. En ik had zo gehoopt dat ze nou ook eens even de, de vrouwen gingen ja. bekijken. Ja. Heb is... jij voorbeelden van gebruikers om je heen? Ja, gehad? Dat, dat, dat was duidelijk waar te wie, nemen. Wie, Kijk, je uh, moet... Longo? <laughs> nee, no. dat weet ik niet. Nee, wie wel dan? Nou, nou ja, een, een Nederlandse uh, ja. vrouwenvrouw. En dan ontdekt ontdekt is het, het uh, ja, dat is heel interessant, maar het is niet zo moeilijk. In de wielenwereld weet iedereen dat wel. Maar, waarom, maar je kunt noem je, het nooit... jij noemt de naam niet. Nee. Waarom niet? Nee, dus, nee, ik, waarom, ik, nee. Ik, ik denk dat ik, iedereen weet wel wie ik bedoel. En uh, het zijn er misschien ja. één of twee, ik weet het niet... Maar het is zo jammer dat, uh, dat ze daar uh, verder geen onderzoek hebben naar verrichten. Dus ja. Ik had het zo gehoopt. Want daar zit ook zo'n grote frustratie. Van aan mijn kant. Bij, wat ben jij prijzen misgelopen, denk je? Oh, god, verschrikkelijk nee, veel. Nee, maar dat maar het gaat erom dat als bijvoorbeeld als jij een wedstrijd hebt en je rijdt uh, een paar wedstrijden achter elkaar, een paar weken, en ik reed de straatstenen uit de grond. En dat iemand anders, die, die dubbel je drie keer. En die, die rijdt achterstevoren, zoals wij dat zeggen. En dan één week later, dat diegene jou drie keer dubbelt. Ja. En zo hard rijdt ineens. Je bent er nog boos om. Ja, zie ik, ik kan, in, je kan, je kan, je daar, je kan ik heel erg boos om zijn. zijn. Ja. En dan ook, uh, de, de, de, uh, hoe heet je dat, van die armstukken uh, aandoen. Al is het uh, 30 graden. Nou ja, dat zijn indicaties van er is zoveel gebeurd. Niet dat naar dat de dopencontrole. Laat, laat je niet zien dat nou, je geen idee Nou Ja, waarschijnlijk zou zo? dat zo kunnen zijn. Ja. Ja. En ook en niet naar de dopencontrole moeten. En uh, de eerste niet. Ja. En dan twee en drie wel. Maar ja, de eerste moet natuurlijk ook naar de dopencontrole. Wat ze al van tevoren wisten. Dus ook organisaties dus hebben is, spelletjes met. Ja, mee gespeeld. er is zo'n smerig ja. spel gespeeld. En, ja, die, die zegt het, maar ik word er no, nog ja, boos ja. om. Ja, nou ja, ik zou word zeggen... er heel kwaad om. Nou ja, uh, Dat is vechten tegen de bierkij. Is dat zo? Want je kan ook de schandpaal gewoon... Uh, na, nagelvast en, en schreef het uit, zou ik zeggen. Weet je, uh, de, iemand moet beginnen zo in, in jullie deel. ja. Ja, dat is, dat is misschien wel zo. Misschien doe ik dat ooit ook wel. Het, het richt zich nu ja. op de mannen, op de armstongen ja, en zo. Dus dat nieuws is helemaal weggezakt, wat mij ja. betreft. Ik had zo gehoopt van, nou gaat het gebeuren. Hupsakee. Ja. Niks ervan dus. Maar ook, ook de, de, de dopingorganisaties zijn daar niet mee bezig... als het om vrouwen gaat, Ja, nou, ik, ik, ik kan dus niet zeggen... Misschien hebben we ze wel zijn er mee bezig zijn, nee. Dat dat <laughs> Geen inschatting van, dat weet ik niet. Ja. Je hoopt het alleen maar dat het nu... Er zijn ook wel journalisten bij me geweest. Ik heb het hele verhaal verteld. Hm. Maar voor, ja, voorlopig heb ik daar nog niks van gehoord. Spijtig. Ja. En denk je dat het nu wel schoon is, ook bij de dames? Omdat nee. ze in, oh, nee. indachtig de nee, heren Nee, nee dat denk ik niet. Nee, het, het is. Uh, de, de mensen gaan. Uh, die doktoren zijn zo slim. Die gaan zo mm. diep het lichaam in. Die, het is uh, zo wetenschappelijk. Dat je, daar snap je de ballen van. Monique, ik vond het fijn dat je er was. Ik je ook. Reageer je, je op de paarden. Ja, zo is dat. Aizen extra <laughs> vandaag. Ja. Je krijgt altijd liefde terug. Ja, zo is dat. Het antwoordapparaat 035 677 voor al uw klachten. Ik wens u een mooie zondag. Veel plezier zo dadelijk bij de collega's van Langs de Lijn. Goedemiddag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. En de grote stuur ik weg met hoe kan het ook anders, een lentepakket. Wendy, wil jij al zeggen wat erin zit of hou het lekker geheim? Ehm, um, nou een klein tipje van de sluier. Er zitten twee keer twee filmkaarsen in. Zo. Zo. Je hebt ook nog nooit zo'n grote doos gehad. Zo. Wow. Wendy, mensen, dit komt niet meer goed.